ja, welkom terug bij Woord, een vintage aflevering. En in dit uur een hele mooie lange documentaire over de Citroën DS, ofwel de snoek. Les 1. Eh, les 1. Nou, voel eventjes eh, nou, met de rechtervoet hoe, yeah. hoe het, eh, nou, het gaspedaal is. is het gas? Daarnaast zit het rempedaal. Dit dan moet je met de rechtervoet remmen. Rechtervoet remmen, ja. Dat is heel belangrijk om te weten. de ja, ja. ja, ja. De slag, Normaal, is, ja. ja de slag is heel kort. Mm -hmm. En uh, ja, dat moet je heel voorzichtig uh, doseren. Ja. Uh, iets verder naar links uh, zit een derde pedaal. Dat is de parkeerrem. Mm -hmm. En links bij de deuropening zit een hendel. Hier. Yeah. Die naar beneden trekken Nu staat de parkeerrem los. Ja, ah, en nu kan ik hem weer vastzetten. Een hendeltje achter het stuur is de starter en de versnellingshendel. Maar het is misschien wel handig om eerst even zeg maar, droog te schakelen, om dat gevoel ja. even. Eén. Eén. Twee. Nee, dat is neutraal. Neutraal. Helemaal Twee. naar toe. Twee. Drie. Drie. Drie. Vier. En terug naar neutraal. Zo? En dan naar links bewegen. Dat is starten. Dat is starten? Ja. En dan moet ik het sleuteltje omdraaien? Dan ga ik ja. Gaat niet rijden? Nee, uit de startstand. Dus de hendel terug in neutraal. Ja. Zo? Ja. Het contact aanzetten. Nog eentje. En het hendeltje nu naar links bewegen. En de motor loopt. Kan ik hem nu weer in neutraal zetten? Ja. Ja. Ja, um, en nu? Nu... Kan ik hem gewoon in één zetten? Nou, nu gaan we eerst wachten tot de auto al ah, Hij, moet, is. Eerst, uh, hij ja. moet eerst opstijgen. Hij moet eerst opstijgen. Zo, ja. Zijn we opgestegen? We zijn nog niet opgestegen, maar dat komt dat we erg laag stonden. Het kan iets versneld worden door een klein beetje gas te geven. Hij begint van achteren. <laughs> dat is spannend, hè? Ja, is, ik vind het heel spannend, ja. Zou hij het doen, zou hij het niet doen? Ja, daar komt de achterkant. Daar komt de, daar achterkant. Komt de achterkant omhoog. Ja, ja, ja. Het is wel erg hoog. Nee, dat lijkt zo. Oh. En daar komt de voorkant. We stonden iets voorover, kijk. Nu staan we hier oh, ja. prachtig hoog. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Uh, nu kan hij in de eerste versnelling gezet worden. Ja. Dus van u af. Maar omdat hij op de parkeerrem staat, rijdt hij niet weg. Nu moet u uw voet op de voetrem zetten. Ja. De rechtervoet op de voetrem. Ja. Ja. Daardoor gaat het stationair toerental iets terug. Ja, Dan nou rem ik. Ja. ja. En nu kan de parkeerrem los. Dit? Ja, rechtervoet op de voetrem houden. Ja. Parkeerrem los. Zo. En als u nu gewoon uw voet van de rem haalt, ja. zult u merken dat de auto langzaam gaat rijden. Moet ik iets gas geven? Iets je gas bijgeven. Ah ja. Daar gaan we. Daar gaan we. Ja, ja. Moet ik voor de bocht schakelen eigenlijk of niet? Hoeft niet hoor. Ja. Kan nog even in de eerste versnelling. Denk erom dat de auto heel lang is, het ja, ja. Achterstuk uh, is nog lang niet door de bocht als we er zelf al wel door bent. Ja. Ach, ja. <laughs> Oké. Okay. Neem hem heel ruim. En pak de twee naar. Ja, hij staat nu in neutraal. En twee. Ja. Oké, okay, weer even links. Ja. Fotostudio Duimenklus met Sofie. Hé, hey, Sofie met Rob aan deze kant, wat duurt het zo hey. lang joh? Joh, ik ben er gewoon even de krant aan het lezen, leuk artikel over Frank Rijkaard. Oh, daar moet je helemaal nooit meer wat over lezen, die groot zou voor de rest van zijn leven van een voetbalvelden geschorst moeten worden. Ah, stel ja. Ik heb Ah, nee, ze is gewoon een schat joh. Nee, het lijkt nergens op. Ah, die was gewoon een beetje overstuur. Hé, hey, moet je luisteren. Ik uh, sta op het uh, Amstelstadion. Ja, dan dan kan dat kan ik, ik dan horen. Samen met die Vergiezen, weet je wel, van de KRO. Vergiezen? Ja. Um, oh, Chaco. Juist. Je moet hem maar feliciteren, want hij heeft net zijn rijbewijs gehaald. Oh, dat had hij nog niet. Nou, zijn echte rijbewijs wel, maar hij is geslaagd door de DS. De DS? Ja, zo'n Citroën weet je wel, daar maakt hij een programma over. Nou, je hebt er niet een speciaal rijbewijs voor nodig, maar... Hij heeft er net in gereden en het viel niet mee, hoor. Ik hield me hard vast. Ik had er echt bij moeten wezen. En uh, dat is, uh, is zo'n Franse wagen. Ze snoek noemen ze dat. Correcto, een snoek. Ik, uh, ik heb er vroeger ook eentje gehad en oh? ik ben hem gelukkig kwijt. En hij wordt al jaren niet meer gemaakt, maar het schijnen er dan toch nog 6000 in Nederland rond te rijden. Ja. Ik zal je er straks wel wat foto's van laten zien, want het is uh, op zich is het wel een mooie auto. Een soepel model, grote ramen, een klein kontje. Hij kan nog opstijgen ook. Kan die ook vliegen? <laughs> nee, nee, er zit die hydraulische vering die erin zit en je zweeft over de weg en... Uh, nou ah ja, ik zou er nog uren over kunnen praten, maar uh, dat doe ik liever niet. Want uiteindelijk heb ik hem weggedaan en zo blij was ik er niet mee. Hé, hey, waar ga jij heen? En, ik, ik ga zo direct gaan naar het uh, hoofdkantoor uh, van Situë in Nederland. We hebben al. Oh, ja. Wat zeg we, maar, je? Schrikkelijk die herrie hier We hebben een afspraak met de, met de voorlichter Erik Verhaast. En ja. daarna gaan we naar Rob van Berlo. Dat is een specialist in DS'en. Geeft ook cursussen in DS-techniek. En nou daar gaan we dan heen. Waar we ook nog heen gaan... Rust. Zondag een rondrit door Noord-Holland met een heleboel DS'en. Maar dat hoor je nog Wat wel. Wat een programma, he. Jeetje. Ja, ja en als het meest zit, dan... Uh, heb ik straks een paar sensationele foto's voor je van een hele bijzondere DS. Maar ik moet nou opschieten, want ja. de taxi staat te wachten. Nou, ik ben benieuwd. Hey, uh, doei! Bye-bye! Gaan bye. Ja. Wat moet je opnemen? Eh, uh, dat is programma, dat maak ik over de DS. Oh, die oude, oude auto? Ja. ja. Die worden niet meer gemaakt toch, die DS? Nee, Alleen op bestellingen? Nee, was maar helemaal niet meegemaakt. Ja, ja. Nee, jongen, in de straat heb ik ook een. Huh? Een ding, Ja, helemaal opgelapt, he. Ja. Ja, het zijn giganten van ouders natuurlijk. Daar hebben we wel eens ingereden? Een DS? Ja, vroeger ja. Ja. Niet van mezelf natuurlijk. Nee. Nou, ze waren vrij prachtig ook. Kijk, er staat er een. Ja. ja. Nou, een buitenlands van nog ja. wel. LU. Uh, Italiaan. Italiaans, Italiaans, dacht ik ja. Italiaans, hè? Ja, mooie Bordeaux-rode DS. Ja. En veel hè? komen er mee, hè? Nog. Ja. Als je een Frans ja. de naar zit rijden, zit die auto in elkaar. Onder de teuken zit zo'n ding altijd. Ja. Dat is jammer. Ja. ja. Ik weet niet welke ingang je moet hebben. Nou, de showroom. Die is daar. Het is een andere gebouw, dit is de garage. Ja, dit is een pandje hoor hier. Dat is behoorlijk. Ja, ik ga op zoek naar een bepaald uh, type die ze daar in de kelder uh, zouden hebben staan. Oh. Een uh, hele, hele aparte DS. Oh. Ja. De SM. Zeg me niks. Nee, zeg, zeg maar ook niks. niks, maar ik ga is kijken. Misschien dat hij er staat. J'ai pas la liste de prix avec moi. Euh, oui, mais de toute façon, à ce moment-là, j'aurais pouvoir... Oui, d'accord. Ah, si oui. jamais vous, vous passez le stade en euh, je pourrais vous mettre en communication avec un vendeur. Oui. Et là, vous pourrez voir euh, ce que vous pouvez faire avec lui. Bon, alors, j'appelle ce monsieur vers 18h. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. OK, à la prochaine. Ouais. Au revoir. Elle veut aussi... Elle veut aussi une déesse. Uh, nou halen wij wel vaker eens een DS in de auto die ik heb trouwens, die 85. Of die ik in 85 met vragen. Ik laat hem even ophalen. Bedankt, dag. Zou jij meneer van Berlo kunnen ophalen? Dank u. Dus dat was een... Meneer uh... van Berlo. Meneer van Berlo, ja. ja. Dag. Dag, dag Erik. Kom, ik mekaar. We ik. Nee, ik kennen elkaar al, uh, nou, ik denk al een jaar of acht, zo een beetje. Ja. Ja. In, in deze hoedanigheid? In hoedanigheid, dat, uh, er is een Citroën DS-club in Nederland. Ja. En die is zeer actief. En dat is een van de grootste klassieke auto... Ik geloof ik zelfs een van de grootste merkclubs momenteel van Nederland. En het is echt de grootste uh, DS-club van de wereld... En meneer Verhaast die, uh, is zelf een groot Citroën. Liefhebber heeft het uh, Citroën-hart op de juiste plek. Maar bij meneer Verhaast is het uh, zijn werk? Ja, ik het... heb van mijn hobby heb ik mijn werk gemaakt. Ja. En Met... bij u meneer Verbello ook? Uh, de hobby was het eerder aan het werk. Ja. Ik weet niet hoe het bij meneer Verhaast was... maar er was misschien al bij gecombineerd al. of het is meer hobby geworden. Want... Nou, ik ben uh, Citroën-gek geworden in 1956. Toen was ik acht jaar oud. En... Toen kwam een collega van mijn vader, die kwam uh, ons de kinderen ophalen in een DS. En mijn vader had toen een uh, volkswagen kever. Kan ik me nog heel goed herinneren. En wij gingen met vier kinderen gingen we achterin zitten in die DS. Dat kon en in die kever kon dat niet. En die man met die DS, die deed ook iets heel gek, want die schakelde. Geen naag, dan ben je acht jaar. En dat heb je in de gaten. Die schakelde bovenaan sturen. En dat ging allemaal heel soepel. En mijn vader die zat daar tussen de stoelen eh, ergens te roeren. Dus dat vonden we heel gek. En ik kan me ook herinneren dat ik op een bepaald moment op de teller keek. En dat hij op 140 stond. Nou, mijn vader met heel veel moeite. Als wij ons bukten geloof ik. En alle raampjes dicht kwamen op 110. Maar dit was fenomenaal. En je merkte dat helemaal niet. Nou, dat was mijn eerste DS liefde. Typisch dat kinderen dat ze goed onthouden altijd, hè? Ja. Want het is moment, dat vind ik ook altijd zo frappant. Als je in het verkeer rijdt met een DS... dan zijn altijd de kinderen die ze direct omdraaien... en voor de raampjes gaan zitten kijken. En direct tegen vaders op de schouders kloppen... die dan strak voor zich uit blijven kijken... in een andere merkauto. En die kinderen herkennen dat onmiddellijk. Hè? Die hoor je dan ook roepen van... het is een DS of een snoek of een strijkeizer. Terwijl ze die tijd helemaal niet meegemaakt hebben. Het zijn nou. wagens die, die zij helemaal niet uh, kennen. Dat is heel typerend. Trouwens, ik herinner me ook een verhaal... Uh, dat, uh, ik dat ik nog op de rij heb gezeten en dat ik daarvan terug kwam fietsend. En dat ik een beetje in een van de stemming was, ik weet het niet. En ik keek niet goed uit en ik klapte ineens op een auto die geparkeerd stond. En dat was niet bij de DS. Dat was de eerste confrontatie. Maar ik ben er pas later achtergekomen. Ja. Nou, ik, ik heb alweer uh, twee, drie verhalen gehoord die rond de DS uh, spelen. En daar was ik eigenlijk naar op zoek toen ik hier kwam. Mm -hmm. Want ik had, uh, ik had van u een gerucht gehoord over de Citro Citroën SM. En die uh, zou ik wel willen zien, als dat kan. Het gerucht van de Citroën Maserati. Want ik spreek liever over Citroën Maserati dan over de SM. Want dan krijg je allerlei associaties die er ja, toch niks nou, mee nou te maken hebben. Tenminste, het sleutel eraan heeft wel bepaalde dingen die in die richting gaan. Maar het gerucht ging, en dat werd gehoord in 1983... hier bij een vergadering van Club Bonze, om het zo maar te noemen. Toen zei in de rondvraag iemand, van, wat is er nou waar van het verhaal... dat er bij jullie in de kelder, onder het gebouw dus van de werkplaats... nog een SM staat. zijn zei, nou, er kan best een SM staan, maar wat is het verhaal precies? Nou, er zou een splinternieuwe Citroën Maserati in een krat in de kelder staan. Zullen we even gaan kijken? Stel je voor dat hij er niet staat. Ja, dan ben ik mooi voor niks gekomen. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Je n'ai pas tellement changé En je vois que de ton côté Tu as bien traversé le temps Wat is er eigenlijk zo bijzonder aan die SM? Ook weer de, de vormgeving. Maar hij ziet er toch uit als elke andere uh, DS? Nee. Nee. Nee? Nee, nee. nee, dat is het nou niet. Het... Uh, ...is een auto die ontworpen is in de periode dat er vooral in Frankrijk nogal veel vraag was... ...naar zeg maar, een sportieve uitvoering van de DS. Ja. En die sportieve uitvoering uh, die is er gekomen in de vorm van een tweeduurs coupé... ...met een Maserati motor. En uh, die auto had eigenlijk alles wat een Gran Turismo uh, moest hebben. Hij was snel, zag er heel apart uit, had een exotische motor uh, voorin. Uh, ja, dus... Het was een object waarvan je dacht, nou, dat is het helemaal. En sloeg die aan in uh, Nederland? Nou, in Nederland zijn er uh, in totaal 99 van verkocht. Oh, dat is en dan moet je zien in een periode van vijf jaar, tussen 1970 en 1975. Ja. Om even de parallel te trekken met België, daar zijn er 365 verkocht. Uh, in diezelfde periode van vijf jaar. Dus je kunt niet zeggen dat het in Nederland een gigantisch succes geweest is. Hmm. Waar lopen we nu heen? Naar de kelder, naar de krat... Dit is de kelder. Dit is de kelder. Nou, nou op zoek naar het de Er staan wel veel auto's van hetzelfde merk, zullen we zeggen. Maar... Ja, van het merk Piep. Hem nog Goed, kist? nee, een kist. Hoe ziet een kist er eigenlijk uit? Ja, nou, het werd dus gezegd als een krat. Ja, en met een papier erop. Ook... Ja, ja, ja, precies. Zo, en dat kan <laughs> ik me voorstellen. Uh, dit is trouwens wel een leuke parallel. Ik vond in mijn auto, mijn DS... die ik al toen al een jaar had... vond ik in oliepapier gewikkeld... Het originele gereedschapssetje nog. Die de dame, de vorige eigenaresse, nooit gebruikt had. Nou, zoiets stelde ik mij voor bij de gedachte dat er een krat zou staan in de kelder. Die doe je dan open met zo'n uh, hamer of zo. Ja, ja. ja en dan hoor je, hoor je het gepiep van de spijkers in dat hout. En er staat dan iets in vetpapier ingepakt. En dat is dan een splinternieuw Citroën Maserati. Ja. En daar stap je in. Het lichtje gaat branden. Je draait de sleutel om en je hoort zes cilinders wakker worden. Zoiets. Maar hier is niks wakker? Nee, alles slaapt. Geen krat. U heeft toch geen krat hier staan van een andere auto. Nee. En dat kan ongeveer kan zien van hoe het er dan. Nee, want ik heb nooit een auto in een krat gezien. Nee. Ja, ja. Wel. De DS die ja, in ja die eerste DS die in de eerste Nederland DS aankwam die in Nederland kwam in op een, 1956 op het opleggen. Die kwam in een krat. Kwam die hier aan? Daar is nog een ja. foto van. Ja, dat is waar. Waar je het personeel heel argwankend en van wat komt kijken. daar nou uit? Moet ja. je nagaan in 1956. Toen uh, ging zo'n krat open. Daar kwam dan. Het, het monster uit... Ja, ja. Hm. Monster dan uh, niet uh, lelijk, maar gewoon exotisch iets. Ik heb gehoord van een monteur... Hm. dat ze niet echt voorbereid waren op die DS. Qua technische kennis en zo. Nou, Je kunt stellen dat uh, er ontzettend veel veranderd is. Want uh, de monteurs werden wat betreft de DS opgeleid... toen de eerste auto's al langs de kant van de weg stonden. met. Ja, uh, bedoel langs de kant kapot. Dus. Met pech, ja. ja. En toen begon er een besef te leven dat er misschien wellicht iets gedaan kon worden aan technische scholing van monteurs. Ik zie een hoop auto's hier, maar ik heb nog geen DS gezien. Daar staat een DS en daar om de hoek staat een SM. Ja, en ik oh, hoop dat de die SM. Ah, dus er staat toch een SM hier. Geloof je deze, deze, deze DS kijkt. <laughs> en we gaan even kijken of we de SM tot leven kunnen wekken. De DS, dat is geen probleem, want dat heeft hij vorige maand nog gedaan. <laughs> maar de SM is misschien wel leuk als we die aan de praat krijgen. Om even een exotische oh. geluiden... En toch, toch dus. Ja, nee. daar staat hij. Ik weet dat het een ze is. Hè? De SM's, DS's zijn alle vrouwelijk. Akku. Deze staat hier nu drie maanden en heeft in die drie maanden alleen maar gestaan, staan stoffig geworden. Uh, nou, meneer Van ik... Berder, hoe weet meteen wat er mis mee is? Volgens mij is de accu. De accu is wat uitgeput. Ja. Hij draait heel langzaam. Hij maakt zo'n zuchtend geluid. Kijk, het wordt ook steeds minder. Ja. Maar deze is in ieder geval, dit is een, uh, uh, maar, een SM. Hij is wel, niet splinternieuw. Hij zit niet in een krat, niet in papier. Maar, maar hij zit wel onder het stof? Hij, hij stond hier, in ieder geval. Ja. En dit is ja, de doos van Pandora. Ja. Maar kunt u deze eens uh, beschrijven? Wat, want uh, het, het lijkt op een DS. Ja, en... Hij heeft veel weg van een DS, maar het is een... Het is hem niet helemaal. Nee, het is nog niet helemaal. Het is, uh, hij is toch meer wat uh, meneer Vaastal zegt, uh, meer de, de, de, de sportwagenachtig. Hij is langer, hij toont langer. Misschien is hij niet langer, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar hij is smaller, mm -hmm. hij is platter. Nou ja, en wat je natuurlijk ziet, wat wel gelijk is met een DS, dat zijn die ruitjes. De koplampen zitten achter aquariumglazen, mm -hmm. zoals we onherbiedig zeggen. Ja, de koplampen en... kunnen draaien. Ja, de, de koplampen zitten achter een extra glas, ja. een, een ruitje, maar ook de, uh, het kenteken zit ja. achter glas. Ja, zodat we helemaal een stroomlijn hebben en de, de wind werkelijk er werkelijk overheen kan. En ook een fraai gezicht is natuurlijk. Maar ook als we sturen, dan gaan de lampen dus mee met de stuuruitslag. Net zoals een fiets, hè? Ja, zijn fiets, ja. ja om maar even, even uit te simpel. leggen. Ja, ja, ja, ja. ja precies, ja. ja. Er zit dus een heel ingenieurs systeem met kabeltjes en veertjes. En uh, toch even naar, naar het nieuwe weer. Ondanks dat ik dan helemaal een klassieke auto liefhebber ben. Ja. Je ziet dat ook terug in het de, in de nieuwste model. Daar zijn wij eigenlijk, DS-liefhebbers, best blij mee. De vormgeving blijft consequent. Ja, er is wel iets veranderd in die... Uh, zeg maar in het uh, beeld van die koper. Wie is nou de DS-rijder? Uh, ja, vertelt u dat dus. In de jaren zeventig. Ja. Begin jaren 80 was de DS vooral een auto die voor een prikkie gekocht werd ja. uh, bij de Citroën-dealer. En dan was het een studentenauto, zoals je in de jaren 60 de traction gehad hebt. In de jaren 70 de Volvo-Amazon, de volvo Katterug, ja. ja. uh, had je eigenlijk in de jaren 80 de DS. Ja. Dus wat zag je heel veel rijden? En kijk maar naar foto's van begin jaren 80 langs de grachtengordel in Amsterdam. Wat zie je daar nou staan? Havenloze DS'en, ze liggen erbij. Als ze, ja. Nou ja, ja. Ik zal je details besparen, ja. maar daar liggen ze. Ja naarmate de DS meer geliefd is geworden... betekent ook meer vraag, betekent ook duurder. Ja. Het Juppie-tijdperk is gekomen... en toen ja, is het echt ja. een beetje een Juppie-auto geworden. En we zitten nu in het na-Juppie-tijdperk... <laughs> en je ziet dat het een heel trendgevoelige auto is. Men wil wel... Een DS, waarom? Omdat het chic is, omdat het apart ja. is, omdat het Frans is. Maar daarvoor ook, wat ik al een keer verleden zei... Uh, dat je dus een heleboel bekende en beroemde uh, mensen uit de literatuur... de kunst, de cultuur, uh, de muziek... ga uh, ze maar door, schrijvers, uh, politici... juist kozen voor een DS. Een nou, album La DS, staan diverse foto's. Khrushchev heeft een DS gekregen. Uh, ja, uh, uh, Karkarijn heeft erin gereden. Jan Wolkers, uh, ja. Uh, ja, uh, Ginalo Gina lolle daar heeft er een gekregen. Als dank voor een fotoreportage in Paris Match. Met de DS in 1955. Hugo Klaus, misschien met de binnen. Dus ja. je was wat als je een DS had. Ja. kun je ja. concluderen. Je ja, je was wat. Uh, en de, maar het is ook typisch de levensstijl van de DS. Wat hij nou nog een beetje heeft. Waarom koop je een DS en geen Volvo, Amazon of geen Kever als, als plezierauto, zeg maar. Als hobby, hobbyauto. Omdat je wilt onderscheiden van de gouden massa. Je wilt er iets Frans mee naar buiten brengen. Het is niet zoiets als stokbrood en een Alpinopetje. Is het iets bourgondisch, uh, Het is eerlijk. iets Burgondisch, ja. Hm. Wat zou betekenen dat er veel meer... Uh... Bent u beide ook burgondisch? Nou en of. Ik er maar. <laughs> Reken maar van yes. <laughs> ja. We ja. hopen dat uh, in de taal je uit... wat uh, in te perken. Nou, maar... Hoe uitziet dat? <laughs> ja, uh, uh, toch proberen een beetje Franse levensstijl. Ik ben uh, heel gecharmeerd van Frankrijk, van het zuiden. En uh, wat ik al zei, veel mensen, niet dat ik mezelf daarnaartoe direct wil uh, rekenen... maar uh, heel veel mensen uit de cultuur en uit de vormgevingswereld... en uit de uh, artiestenwereld en muziek en dans en scheppingen... Ja. Ja, die, die, die vielen voor een DS... En in die, uh, ja, die DS-club, uh, bijvoorbeeld, vooral in de regio Amsterdam, daar heerst die Bourgondische sfeer. Jawel wel. hoor. Ja. Ja. ja, er is altijd wijn en uh, af en toe champagne. En, uh, dat hoort erbij. En er toch naar reims toe ja. en zo. Maar ja. nee, heerlijk. La, la, la, je ja, la, la, la, je vous aime chanter la rengaine, là mon amour. Des paroles sans rien sublime, pourvu que la rime amène toujours. Une romance de vacances Qui l'incinante vous relance Vrai Elle était si jolie Si fraîche et épanouie Et tu ne l'as pas cueillie Ik ben blij dat we even zitten hoor. Krijgen we nog meer van die attracties vandaag? Ja. Nou, dat het, het, het slag aan de Zonne-museum vond ik persoonlijk al meer dan genoeg hoor. En schaar is toch een. Een beetje vreemde plaat voor een oorlogsmuseum. Ja, ik zeg, zeg dat wel, dat ligt wel een ver uh, van uh, Frankrijk af, ja. Bijvoorbeeld. Nou, we hebben nu uh, twee musea gehad hier in Schagen. En uh, vanochtend het Gaslichtmuseum Den Haag, straks naar Den Helder, naar het Renningsmuseum, dan is nog, nog naar de Homsbosse Zeewering in Petten. en dan uh, naar Bergen aan Zee. Daar uh, is het eind. Dineren dus. Ja, lekker eten. Originale route hoor, vind ik verder. Want uh, ik ben nog nooit hier in Schagen geweest. Jij wel? Nee, dat niet, maar ik begrijp niet helemaal persoonlijk wat het met de DS te maken heeft, hoor. Niets, toch? Nee, helemaal niks. Maar kijk, als je zo'n rondrit organiseert, dan wil je natuurlijk ook wat aan hebben. En dan wil je interessante dingen gaan bekijken, musea of zo. Nou, dat doen ze vandaag. Ja. Hé, hey, even dus door trouwens. Ja. Uh, die sleutelavond morgenavond, dat is bij die van Berlo, hè? Ja, morgen uh, 8 uur in Amsterdam. Adres krijg je nog. Ja, nou, dat is dus een klein beetje een probleem. Tenminste, oh. in zoverre. Zelf kan ik niet komen, want uh, het is, uh, ja, ik heb nog een andere klus die ik af moet maken. Ja, Sophie. Maar Sophie kan ja. waarschijnlijk wel, dus dan uh, komt die. En de kans dat ik daarna nog kom kijken is heel klein, want dat sleutelen vond ik persoonlijk het ergste dat er was altijd. Nou, ja. althans. Je ziet, maar uh, Sophie is er in ieder geval. Ja, maar terug naar vandaag. Okay. Er waren wel gigantisch veel verschillende DS'en, hè? Dat, ja. dat zie je toch anders nooit, hè? En dan die mensen waar ze van zijn, jongen... Ja, wat is er mij Vier ze gek of zo? Nou, je hebt er ook zelf nou, ook in gereden, zo'n deers? Dan nou, dat zelf is ook bij. Ja, een van de redenen dat ik gestopt ben, hoor. <laughs> het, is, uh, het is echt een heel uh, gevarieerd, uh, gemalleerd publiek, zou ik maar zeggen, ja. hoor. Onderwijzer aan de ene kant, uh, technisch tekenaar, ja. architect. Uh, iemand van het gak, maar ook eentje die ervan loopt te eten, weet je wel. Het is, uh, het is een heel aparte club, is het, hoor. Ja, maar wel een leuk clubje. En als ze gek zijn, dan zijn ze alleen maar gek van hun auto. Hoorde je er net iemand zeggen dat ze. De DS noemen ze hun kindje of onze voiture. Oh my god, ja, dat, dat is, heb ik een beetje probleem. Ja, volgens mij zijn het helemaal niet zulke boegondiërs, als men wel zegt van deze mensen. Ja, je zou het wel denken eigenlijk, want het, het hoort toch bij die DS'en. Maar neem die nou die, die, die man daar, Wouter de Jong heet hij, dat is een hele nuchtere noordeling. Hij is journalist van een regionale krant en hij gebruikt zijn DS gewoon als werkauto. Ja. En hij heeft ook nog een hele bijzondere leuke hobby. Toch geen DS'en fotograferen, hè? Wat fotografeer je nou? Het mooie kerkje van Schagen of een DS? <laughs> een uh, groepje DS'en. Ik heb zelfs mijn eigen auto er niet op staan. Hoe je dat? Ja. Er staat weer een uh, nieuwerwetse Fiat voor. Ja. Ja. Leuk, leuk. Ja, ja. Nou, dat is toch een prachtige lijn als je dat zo ziet. Ja. Oh, dat is heel mooi. Ja. Die vier achter elkaar. Ja. Wou jij voorin of achterin? Dat is makkelijk. Doe jou. maar achterin. Ja, dat... ja. dank je wel. Oh. Ja. Nou, dan zit je tenminste comfortabel. Dat heb je niet vaak als je achterin mag zitten. Dit zit comfortabel, ja. het geluidje. De achterkant komt omhoog, en nu de voorkant. Waar moeten we heen? Daar langs. Ja, dan reden we eerst natuurlijk wel ook ja. omheen. <tie> Het is onvermijdelijk dat je nu wel in kolommen gaat rijden. Als nu de eerste verkeerd rijdt, dan rijdt iedereen verkeerd. Wat is dit voor een DS? Dit is een DS21 injection elektroniek. Dus met een injectiemotor. Het bouwjaar 1970. Hij is in 1987 vanuit een dorpje vlakbij Parijs, waarvan ik de naam niet meer weet. Noachier, dacht ik, maar daar wil ik af zijn. Is die ingevoerd in Nederland? Ja. Hij heeft die eerst een uh, jaar lang een andere eigenaar gehad. En toen heb ik hem uh, gekocht via een garagebedrijf. dat zich uh, specialiseert in het uh, ophalen van deersen. En dan uh, opknappen, helemaal vanaf de bodem opknappen. En vervolgens doorverkopen. Zo'n zo DS heeft een bepaald imago. Een mm -hmm. Burgondische uh, trekken heeft hij. Een Burgondische ja. sfeer. Uh, maar het kan ook een, een beetje een crimineel imago zijn volgens mij. Ja. Nee? Van al die films, smokkelaars en zo, die gebruiken hem. De DS is vroeger, toen het uh, nog een productieauto was... vrij veel gebruikt bij, bij bankovervallen en dat soort flauwekul. Want toen was het een uh, snelle auto, een ruime auto... En dat is gewoon uh, wel aangetoond. Dat, er staan uh, behoorlijk veel... In het Clubblad heeft de laatste keer een leuk artikel gestaan. Die had een korte opzomming gemaakt. Nou, er stonden zo 10, 12 krantenknipsels in... waarbij steeds een uh, DS als vluchtauto was gebruikt. Er was... Uh... Nou, dat, dat moet al zeg maar zo'n zo twee jaar geleden zijn geweest. Er was een Engelse serie met uh, die vent. Uh, Ian O'Gilvie was dat. Nee, niet Ian. doet er ook niet toe. Die speelde vroeger de Seint En die was nou een of andere held. En die reed rond, verdomd, in een DS. Nou, dat was schitterend. Daar werd ook steeds dankbaar gebruik van gemaakt... Uh, bij het uh, schieten van platen. Als zo'n auto rijdt, dan oogt dat heel leuk in een film. Ik had uh, van, de, ja, van de week, s'avonds naar mijn werk, donderdagavond... Ja, had ik iets opgenomen op televisie. Een, een aflevering met Simansky En verdomd, ja hoor, in een DS... Nou, en dan zitten wij allebei van... Hé, hey, zie je het? En we hoeven maar een spatbord te zien. Dat zag je ook alleen maar. Ja hoor, daar hebben die we weer een. Nou, en een film van Louis de Funet uit die jaren. Daar kwamen ze nog heel veel in voor. Daar deed hij ook dingen mee die zeiden van... Oh, wat sneu. Wat zonde. Maar dat is, ja, dat is leuk. Het is gewoon een hele mooie auto. Als je nu ziet, drie auto's voor ons. Daar rijdt een andere van deze rondrit. Nou, moet je kijken. Dat oogt dat... perfect. Dat vind ik echt heel mooi. En je voelt het. Je rijdt als een vorst. Waar moeten we hierheen? Nee, Naar ja, In de Annapolona. Hij gaat ook ja, staat niet in de er ja. niet ja, Je hoeft niet uh, meer op de routebeschrijving te kijken. Je nee. kan blind varen op je... Als die ook maar goed blijven. Op de andere DS, ja. Michel Verbeek aan. Dat is de, een van de organisatoren en de regio-commissaris. Dag Michel, Goedemorgen gaat het met je? Biedag. Goedemorgen. Jacob Griesen. Michel Verbeek. Mooi gezicht, hè? Zo ja, heel mooi gezicht. Heel mooi gezicht. Het is jammer dat er geen zonnetje overheen staat, maar... desalniettemin is het een prachtig gezicht, ja. Maar het leukste is, als je ze zo ziet staan... behalve dan de twee breeks ertussen... zou je op het eerste gezicht zeggen, ze zijn allemaal hetzelfde. Maar er zijn er uh, geen twee hetzelfde. De oudste die is uit 1956. Wel, de, welke is van nu? Die zilvergrijze. Zullen we eens even naartoe lopen? Ja. Dat is deze, deze tweede hier? Deze tweede ja. hier, ja. Dat is de jongste die erbij staat. Die is uit 1975. Eén van de laatste dus? Uit het laatste productiejaar. Oh, ja. Ja. Wa waarom trekt dit u zo aan? Kunnen u dat uitleggen? Jawel. Toen die, uh, ja, toen, die, toen die auto voor het eerst uh, uitkwam op straat verscheen. Nou, wat zal ik geweest zijn? 10, 11 jaar. En een auto was toch niet zo'n zo, zo alledaags iets als nu. De straten stonden er niet vol mee. En als, als jongetjes, ja, dat, dat hield je bij en zo. Uh, als er een straat verder iemand een chevrolet had gekocht, dan ging iedereen daar naar kijken en daar werd over gepraat. Maar ik weet nog dat ik de eerste DS zag. Nou, ik, ik stond echt aan de grond genageld. Ik vond dat zoiets moois. Want het was natuurlijk ook een, in, in die tijd, uh, ja, je had, je had in stripverhalen en dat soort dingen, had je al een soort atoomstijl, een soort futurisme. Vliegende schotels en dat soort dingen. Nou, en, en daar stond opeens zo'n ding in de straat en dat zag eruit alsof het op elk moment kon opstijgen en, en... dat bleek hij ook te doen. Ja, ja. Ik bedoel, naarmate je daar meer uh, van wist, bleek dat ook allemaal te kloppen. Alles wat er gesuggereerd werd, dat klopte ook. Die auto reed fantastisch. Ik bedoel, in een tijd dat de meeste auto's nog nauwelijks de bocht om te sturen waren. En dat je ieder putdeksel in je ruggengraat voelde. Dat je stapte in zo'n auto en je zweefde weg. Ja. Later komen er allerlei dingen bij. Hè? Naarmate je er meer in gaat verdiepen. Ik bedoel, sinds dat ik er dan zelf in heb, dan ga je dus. Uh, ja, je gaat je verdiepen in wie zijn de mensen die dat ontworpen hebben. Hoe is dat ontworpen? Hoe is er ooit zoiets tot stand gekomen? En dat blijkt dan ook eigenlijk allemaal te kloppen met wat je denkt. Uh, uh, een groep zeer excentrieke mensen die bij voorkeur geen opleiding in automobieltechniek hadden. Mensen met kunstacademie, eh, vliegtuigbouwers en dat soort mensen. Maar eh, ja, die, die, die hebben dat ding ontworpen. Maar eh, ja, op een manier, ze kregen min of meer, nou ik zal niet zeggen carte blanche. Maar ga maar met z'n allen in de werkplaats zitten. En maak maar eens iets wat niet lijkt op wat er tot nu toe geweest is. Ja. Zullen we even naar de Ghostbusters auto ja. gaan kijken? Goeiedag. Goeiedag, jongens. Flores heb ik begrepen. Ja, Flores. Dit is een bijzondere DS. Hè? Ja, inderdaad. Het is, uh... Ik zal even de durven de jongen openen. Het is eigenlijk met, als een soort grap begonnen. Dit is geen originele DS. Uh, nee, niet origineel zoals uh, de, de echte freaks origineel willen hebben, natuurlijk. Dit heeft zit hier de oude toch André allemaal... nooit zo bedoeld? Huh? Dit heeft de oude André nooit zo bedoeld? Nee, <laughs> maar dan, ik denk dat hij het wel leuk vindt. <laughs> ja. dat, dat zit hier toch allemaal op? Ja, ja je wil toeters en bellen. Er zitten toeters en bellen op, ja. Dat, was de, dat is eigenlijk de bedoeling ook. Kunnen we eens even beschrijven, want hier staat groot uh, op Ghostbusters. Ja, inderdaad. Voor de mensen die de film niet gezien hebben, wat, wat is dat voor een auto? Uh, nou, het is de auto waar zeg maar, de spokenvangers uh, dus zelf mee rijden... om uh, naar het gebied te gaan waar de spoken zich bevinden. En uh, daar zitten dus allerlei apparatuur op en spullen hebben ze er ook in mee... om dus die spoken te vangen. En uh, die auto is daar dus speciaal voor gebouwd in. En de spullen en, zitten hier op het dak, zo te zien? Ja, de spullen zitten op het dak, op de originele Ghostbusters-auto ook. Het meeste zit op het dak mm -hmm. en, uh, dat is allemaal ja, he, om uh, spoken uh, te signaleren en op te vangen en uh, noem maar op. Dat is, uh, nou, en zelf is het uh, als een soort grap begonnen. Nou, ik had zelf nooit van de Koosbussen nog gehoord. Maar toen die auto zo ver was dat ik ermee mocht rijden, zeg maar, toen, uh, ja, wat moest ik ermee? En toen zei een keer een vriend van me, Goh, hij lijkt in de vette wel een beetje op de Koosbussen auto. Toen heb ik eerst een spookje op de deur geschilderd en een paar dingetjes heel simpel op het dak. Alleen wat nu ronddraait eigenlijk, zeg maar, meer niet. En Toen reed ik een keer in Amsterdam en toen werd ik aangehouden. En toen vroegen ze of ze hem niet konden huren voor toen de tweede film. Was als u aangehouden uh, door de politie? Of? Nee, door iemand die dus uh, bij de film werkte. Aha. En uh, die vroeg of hij niet te huur was voor promotie. Ja. En uh, nou, toen ben ik daarmee uh, in contact gegaan. En uh, nou, de echte auto gezien, foto's van uh, gekregen en zo. En dus zodoende is het veel meer op het dak nog gekomen en meer aangepast nog. En wordt je, is hij dus gebruikt voor promotie toen voor de film. En nu uh, komt de tijd dat de video uitkomt. Dus nu zijn alle videoklanten en basis en uh, noem maar op, weer druk daarmee. Dus uh, hij is regelmatig in de verhuur. En uh, ook in augustus gaat hij nog 14 uh, dagen naar Duitsland om daar ook de film te promoten. Oh. Dus uh, zo dus... is het eigenlijk gekomen. Ligt goed in de markt deze auto. Ligt goed in de markt, ja. Dit ja. is de eerste DS die wat geld opbrengt. Ja. Ja. <laughs> I ain't afraid of no ghost. Uh, garage, hè? Ja, hij heeft uh, mooi uh, voor elkaar hier, die uh, Top van Bello. Anderhalf jaar geleden is hij uh, begonnen. En uh, behalve uh, DS opknappen en verkopen, geeft hij ook les? Oh, dat is zeker hierboven. Mm -hmm. Dat is uh, ook zijn uh, kantoor? Ja, dat zag ik al. Ik heb even gekeken net toen. Uh... Wist je dat hij daar een grote vitrine had met allemaal speelgoedautootjes? Oh ja? En uh, allemaal DS'en natuurlijk, in de meest vreemde modellen. Hoezo? Ze zien er toch allemaal wel als een DS uit, hoop ik? Ja, maar bij sommigen weet je het niet zeker. Want er stond er bijvoorbeeld eentje uit Taiwan. Nou, dat leek net een dikke kever. En ook nog een uh, model als kaars, een uh, glazen model. Zelfs een parfumflesje van Chanel... dat tijdens de introductie van de DS in Parijs werd gelanceerd. En, dit was ook wel aardig, een, een CD... Een cd? Wat heeft dat nou met een ds te maken? Nou, dat gaat natuurlijk om het doosje, want er staat dus een man op... met het model van een ds in zijn hand. En op de achtergrond zie je een ds in lichte laaien staan. Een <hijf>, ds in de fik, dat vinden die cursisten hier vast heel erg. Maar ja, aan de andere kant, in het clubblad van uh, de, het ID-DS-club... zag ik een serie foto's van verongelukte ds'en. Nou, er zijn natuurlijk altijd frieks die willen weten... hoe een ds er na een zwaar ongeluk uitziet. Heel beroerd. Neem dat maar van mij aan. Wat gaat eigenlijk uh, die cursus, uh, of wat houdt het vanavond eigenlijk in? Wat gaan ze doen? Naar de vorige keer ging het geloof ik over de koelvloeistof. Cool en vandaag les 4, het koelsysteem. Cool en ook nog een beetje praktijk. Mensen, we gaan beginnen. Want het is uh, ruimschoots tijd. Anders komen we Ja. Nou, iedereen is er. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, uitstekend. Laten we beginnen. Buiten zijn er wat mensen voor zichzelf bezig. Ja, nee, ik Natuurlijk dacht dat het cursisten waren, maar die nee, de, hebben de nee. cursus al gevolgd. Die hebben de cursus al gevolgd. En die, kunnen nu, die gaan nu uh, hier zelf uh, olie verversen en oliefilters vervangen en, en zo. Je, straks stond ja. de olie weg uh, <laughs> ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Hey, mensen, ik heb nog een kleine... Nou, verrassing is het eigenlijk niet, maar het is misschien wel iets prettigs voor jullie. Als het tenminste doorgaat, want het is al een beetje laat. Uh, er was een jongen die ook cursus heeft gelopen trouwens. Maar die had een probleem met zijn ontsteking. En ik zeg, nou ja, weet je wat, kom vanavond maar. Dan ja. stel ik de ontsteking oh, ja. af. En dan kunnen jullie direct zien hoe die ontsteking afgesteld wordt. Weet je wel, met het wiel ronddraaien, ja. pen in het gat. Het is een eenvoudige ik, motor. Ik uh, ben vorige keer eerder weg gaan, wat ik niet interessant genoeg vond. maar Nu kijk ik het weer. <lacht> <lacht> Zo hoor je maar, hè. <lacht> maar we gaan uh, nu beginnen. Kijk mensen, we hebben dus... De DS is ook nog een van de weinige wagens... Kijk, die je kunt aanslingeren. Dat is en dat klinkt heel ouderwets. Maar is heel praktisch. En de oude neuzen hebben daarvoor... De oude neuzen die hebben daarvoor een rubber dop hier onder de bumper. Die nu verwijderd is uiteraard. En waar deze slinger in kan. Want dat is ook zo mooi bij de DS. Kijk, deze slinger ligt voorin. En je zult denken, nou een stuk ijzer, wat moet ik ermee? Nou, je kunt dus breekijzer gebruiken eventueel. Maar je kunt daar ook mee, dat weten helemaal mensen niet. Als je het wiel verwisselt, is het altijd zo lastig om dat zware wiel op die bout te krijgen. We dus zien er altijd mensen mee stuntelen. Je moet gewoon deze stang door het middelste gat steken. En dat steek je in het fuseeblok, wat we nog gaan behandelen. En dan duw je het wiel er zo op. En dan kun je zo het wiel erop duwen. Dat soort dingen, hè? Dat is zo briljant. Ja. Tevens <lacht> kan je het hiervoor gebruiken: je steekt het, je zoekt een beetje. Soms is dat een beetje. Moeilijk. Dan heb je dit ding. Deze maat is exact de maat voor het achterscherm te verwijderen. Zakt dezelfde maat om de wielmoeren aan te draaien en los te draaien. Maar ook exact dezelfde maat om op die slinger te zetten. Daarbij moet je wat al opgewerkt werd, moet je hem natuurlijk wel eens de vrij zetten. Want anders word je zelf overreden door het prachtige DS. Toch zie je aan dit grijschap ook weer het functionele van het ontwerp in al zijn details. Ja ja ja ma ja. ma <middels> la ja. porte avant, ouvre la porte arrière avant arrière, klak, dans ma bagnole. Nou, je moet eerst zacht draaien tot je de compressie voelt. Kijk, nu zie ik een beetje de compressie aan. Nee, nee, dat gaat alles meeduigen. Zet de chokers om zijn? Niet doen hoor. nou met beide handen vast, toch? Ja, maar... Zijn een beetje dicht? Nou... Als hij heel door zijn vieren heen is gezakt, zit je dan niet met je klokken over de grond te schrapen? Of? Nee, want zo laag zakt hij niet als hij in goede staat is. <totstukken> ja, ongelooflijk! Nou, het ging nou een beetje erg moeilijk hoor. Maar normalitair is het echt zo... Dat één ruk en hij uh, loopt. Ik heb, uh, ik heb twee DS'en en daar rij ik uh, behoorlijk uh, veel in, maar ik rij ook nog in uh, zo'n moderne CX die daar staat. En uh, ik betrap mezelf erop dat ik uh, een soort uh, uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde ben, zal ik maar zeggen. Ik ben, uh, mijn gevaarlijke kant uh, steekt de kop op als ik in die snelle CX rijd. En mijn aardige, uh, creatieve, uh, bemiddellijke, uh, rustige gedeelte... dat uh, functioneert als ik in een DS S. dan ben ik een totaal de mens. Hoe Hoog kan, kan dat harde... nou? Zo'n CX is de opvolger van een DS. Is dat een hele andere auto? Ik heb geen ervaring. Dat is een beestachtige auto. Een beest? Een beestachtige auto is dat. Ja. Dat is een, dat is een, CX. een, dat is een ja. GTI Turbo, die rijdt 220 km per uur, heeft 170 pk... Ja en een bordcomputer en weet ik het allemaal. Dit is echt een beestachtige auto. Maar het, nogmaals, ik, nou, ik, stap, uh, ik stap over in mijn DS... Het is, uh, uh, is wel een 3 ja. wel x Jawel, maar dat is niet te vergelijken met, uh, met zo'n moderne auto. Nee, dat schudt no. natuurlijk niet echt. Nee, het soeft het meer. Het is gewoon heel. Ik ben het, een is, het is nog door. vlakker, soepeler ja. geveerd dan een, een CX. Een CX-X. Ja, je ja, hebt toch een wat sportiever karakter. En het dan er zit? Nee, het is gewoon de beleving. Het is de perceptie van, uh, ook van jezelf. In het verkeer. Je ziet jezelf vast waar een reden. Je moet hier zelf maar rijden. Dat, Dat is nooit ja, zo mooi ik... ik kijk altijd in de andere ruimte van ja, ik uh, ik die, die andere spiegel, auto's. Die spielen er ook. Ik zie natuurlijk ook een ja, spierkantoor. Ik zie een ja, kantoor. kantoor. Ja, daar kijk ik ook wel eens in. Of zo langs rijden. De ogen van onze ja, medeweggebruikers die ja, toch uh, nogal eens ergens tegenaan reden dat ze naar ons keken. Ja. Dat is toch een lekker gevoel. Ik, ik, ik, en, ja, ja, ja, ja. en wat ook uh, speelt in een DS, heb je wel eens het idee dat je vanuit uh, dat je eigenlijk naar een tv zit te kijken. Je zit in een heel, ja. Ja. hele luie, comfortabele stoel, alsof, alsof je tv zit te kijken. Absoluut. Je zit ook heel hoog, ja. het, is, het is heel erg relaxed. Echt zo'n zo ouderwetse stoel die je in, in de huiskamer ook hebt... En je ziet het verkeer ei voorbij glijden. En, uh, absoluut. Ja. Ja. Je hebt geen haast, je, je bent vrijdag relaxed. Ten opzichte van het gewone volk, zal ik maar zeggen. in uh, <laughs> Japanse auto's en, uh, en gewone auto's. Hè? Ja, Het gewone volk, uh, absoluut, dus uh, ja. de DS die stijgt boven het ja, gemiddelde uit. Absoluut. Ja, ja, ik is denk de top, dat top de ds dus een grote behoefte aan, uh, aan individualiteit hebben. Ja, ja, geloof ik ja, ja wel absoluut. Wel. Ja. Kunnen wij nog onze vroegste ervaring herinneren met de DS... Ja, mijn, ja? Opa, mijn opa. Ik ben 27 en uh, dus van, van 1962 en mijn opa is in 72 overleden. Dus ik heb hem maar 10 jaar meegemaakt. En ik weet nog dat mijn opa was de notaris in een dorp in de Achterhoek. En daar kwam dan net een boemeltreintje En daar kwam je dus met het boemeltreintje in die dam aan. En daar stond daar opa met de DS... En dan, dan stapte hij daar als kleine jongen achterin. En de moeders gingen dan voorin of zo. En dan zoefde hij zo, mijn vader reed Eend. Dan, he, dus dan, dan, dat was een hobbel op hobbel. Maar dan, dan zoefde je met de DS. En dan ging je bij opa logeren. En dan keek je in de garage. En dan was die auto een eind naar beneden gezakt. En dan, dan was er dus iets mee mis, vond ik. Maar ja, mijn opa zei: nee, dat, dat, dat doen we even wat aan. En die draaide en dan aan de contactsleutel, gaf twee keer gas. En dan kwam zo heel langzaam die auto omhoog. En dat was een heel mooi gezicht. Dat weet ik me niet. Maar wel, bij mij was het ook mijn opa inderdaad die, die eerste herinnering uh, aan de DS. Uh, Leverde. Mijn opa was actief in de politiek en ik mocht als klein jongetje mee om folders uit te delen. Dan mocht ik achterin zitten. Het mooiste vond ik dan als, die, als we gingen zitten, dan drukte die op de rode knop en dan ging de auto lopen. Dat vond ik dan zo fantastisch. Als jongetje heb ik wel ontzettend respect gehad voor de oom van een, van een heel goed vriendje van me. En die had een zwarte DS. En uh, dat vond ik buitengewoon indrukwekkend. Ik heb het nu zelf ook echt gelukkig. Maar uh, ik heb echt later... Uh, uh, een aantal jongensdromen gerealiseerd, zeg maar, waaronder de DS. En. De en hoe leidde die voor... droom? Nou, ik wilde gewoon per se een, een DS-break hebben... en een, een, een mooie zwarte DS, zo'n echte limo, zeg maar. Twee stuks? Ja, ja. en twee ook okay. heel mooi, anders zou ik er nog niet aan beginnen. Daar ben ik te veel perfectionist voor. En uh, toen ik hem kon veroorloven, heb ik ze gewoon gekocht. En laten restaureren. En, uh, maar je en... kan er maar in één tegelijk rijden... Nou zien we waar, want we rijden allebei in het de eerst. So. Achter elkaar aan. Ja, achter elkaar nou, ook? Nee, ik wissel ook heel vaak. Ik, heb, ik sta gewoon in de garage en uh, nu dan denk ik, het is vandaag een breekdag. En dan heb uh, ik een breekdag Dan er lekker uit. Je ja, ja. moet dan denken aan het liedje van Herman van Veen om één om mee te slapen en één ja, om... Hoog, om hoog, hoog, heeft het hij het over ook. al die vrouwen. Ja, en zo is het volgens ja, hoog, mij ook. Ja, zo is het ook, ja. Uh, vrouw die, uh, die, die is ook helemaal verknocht aan, uh, aan de DS. Gewoon puur door ja, het hele karakter van de auto. Ze rijdt er niet Ik wilde een beetje wegdoen. Ze rijdt er niet in. Ze vindt er wel een schitterende auto en zit er met veel plezier in, maar... Ik heb overwogen om er eentje weg te doen en uh, het is mij verboden. Ja, ik vind de vrouw staat ook in zijn auto. Absoluut, mooie blonde fantastisch. vrouw in een mooie blauwe DS. Dat, dat, Mag het dat... ook een brunette zijn? Uh, prima. Ja, maar dan ja, zou het een andere kleur DS moeten okay. zijn. Maar nog iets, ja, ik heb een vriendin en die heeft een vrije achternaam. Snoek. Oh, Dat is wel heel mooi. Dus zeg, hoe is het met je snoeken? Ik denk echt dat het een vrouw is. Ik voel me nooit macho in een snoek. Nee. In een andere auto nog wel eens, maar uh, in een snoek nooit. Absoluut niet. Mijn de positieve mispositieve gevoelens worden aangeboord als ik in, uh, in mijn DS-rondtrein. Nee, Sofie, um, deze met uh, die vuurtoren op de achtergrond en dan met die grijze DS, die wil ik uh, wat groter hebben. Ja. En dan was er nog eentje, geloof ik, um, met die vier achter elkaar, vier DS'en en dan al die konten achter elkaar, die weet achterkant. Je ja. ja. Nee, uh, dat mooi. kan. Uh, en de Ghostbusters, die heb je ook. Ja, Hij zit op het andere rolletje, dat moet nog uh, ontwikkeld. Moment! Jo, kom maar. Ik die foto's voor die uh, oh, Hij is er zelfs. Hoe is het? Goed. Met jou? Ja, lekker, lekker bezig. Uh, heb jij die foto's van die SM? Ja, heb ik bij mezelf. Ja, zeker. Ik heb er nog een paar extra gemaakt. Want mijn kennis mij zo'n ding ook. Dus dat ziet er goed uit allemaal. Nee. En hier. Nou goed, waar was jij op die cursus, Jo? Je hebt wat ah, gemist. Was, nee, ik was, Ik ben blij dat ik die auto kwijt was destijds. En uh, ik ken dat allemaal wel. hoor. Dus Volgens uh, mij heb je ook niet echt het snoekgevoel. hè? Nou, leg mij dan eens uit wat het snoekgevoel is. Kun je, je daar niks bij voorstellen? Uh, uh, ik kwam het tekort, want ik heb hem weggedaan, dus. Uh... Ja. Maar ik weet het niet. Ik, uh, is het patsenrijdend? Is het opvallen? Wat, ja, wat, wat... opvallen. Ja. Zeker. Lekker rijden. Ja. Als je met zo'n ding op de snelweg rijdt, nou, iedereen kijkt naar je. Ja, wij. Ja. Okay, Zwaaien. Hierom. Wie is dit met dat brilletje? Nou, als je het nou over snoekgevoel hebt, dat is wel het toppunt van snoekgevoel. Omdat? Je, nou, hij heeft er twee. Twee DS'en. Oh, en ook nog eens een gloednieuwe. CX. Ja, precies. Heeft hij er twee? Nou, dat, dat zal allemaal als belegging zijn, want ik zat gisteren nog te denken van. Als ik de mijn had gehouden en hem op had laten knappen. had ik hem nu zeker voor het dubbele kunnen verkopen. Zeker. Ik denk dat je, als je hem goed onderhoudt, dat het een redelijk, uh, redelijk waardevaste investering is. Mm. Maar ik denk dat je er echt veel op verdient. Ofzo. Ik denk dat je er niet erg op af te schrijven. Nou, we zullen op... de handelaar even vragen. Nee, dat is, wel juist. dat is wel juist. Het is nog maar te, te bezien of die inderdaad zo in waarde blijft, het zal stijgen. Nou, kijk, het hangt, het hangt gewoon van de markt af. Kijk, is er echt een markt voor? Die, waarin, is die, ja, die is er toch? Ja, zijn maar zijn een, doel, een markt waarin uh, men elkaar gaat overbieden... Al, he, dan ja. krijg je pas pri prijsstijging eerder niet. Heel simpel. Als ze schaarse worden. Ja, man. precies. schaarse gezien in, in relatie met de vraag. en die, die, die vra ook dus, natuurlijk de stijgende marktrente... waardoor mensen wat minder in auto's gaan investeren... Ja, en meer ja, wat in wat andere zaken. daar heb ik ze ook uh, uh, gekocht, die twee dingen. Dan kon ik me ook heel makkelijk veroorloven. Ik krijg ze gewoon zakelijk. Dus dat betekent dat die fiscale betaling uh, die is natuurlijk ongelooflijk interessant voor mij... Ja, ik heb ook op de zaak staan. Ja, ik ook. Ja. Nee, ik ook. Z zaak aan, ik huis? Ook. Zaken aan huis? Nee, ik heb hem gewoon puur voor de hobby. Ik heb mijn klassieker ook gepoond puur uh, voor de hobby. en uh, Geen zaken om op af te schrijven. Uh, Misschien toch eens een zaak goed. beginnen. Alleen, alleen al hier om een zaak beginnen. Ja, dat is het maar goed. het is een uh, heel simpele rekensom. Ik ja. bedoel, dat geldt voor alle klassiekers. Uh, de, de, de, de oorspronkelijke cataloguswaarde van zo'n ding... Uit het is natuurlijk heel laag. Uit, ja. uit, het, uit het bouwjaar. Dus 1973. 16.650 gulden gekost. Ja, ik weet niet precies, maar de mens is iets van 22.000 in uh, 1974. 22.500 misschien. Maar dat is altijd nog niks vergeleken bij een uh, XM of zo... die ik anders zou moeten kopen. En die pakweg 65.000 tot 75.000 gulden zou kopen. Dus uh, en, en een kwart, uh, kwart fiscale bijtelling... Daar kan je heel wat voor spreken en zo dingen natuurlijk. Plus dat je een investering, als je een goede accountant hebt voor het opknappen en het restaureren. Ook nog kunt afschrijven als, uh, als uh, onderhoudskosten ja. voor een bedrijfsmiddel. Dat gebeurt er nou. Ja. Ik ben psycholoog geloof ik hè? Uh, een beetje wel, maar. Uh, nou nee, een beetje? Of helemaal? Nee, ik ben communicatieadviseur en ik ben uh, van oorsprong geen psycholoog. Dat is niet mijn discipline. Nee, nee. nee. nee van van oorsprong socioloog, maar geen psycholoog. Nou, kunt u als socioloog hier wat mee met het fenomeen DS? Uh, nee, absoluut niet. Nee, behalve dan dat er natuurlijk een, uh, een lagere bevolking is uh, die zich onvermijdelijk de afzet tegen, uh, tegen het uh, grote, massale, moderne uh, autobezit. Zeker als het autobezit toch niet harder mag de 100 en uh, doorgaan stilstaat. Dus het wordt steeds interessanter om in een DS te rijden natuurlijk. Die, uh, het wordt steeds makkelijker. Kijk, Kom er komen onderhand zoveel DS'en dat, dat jullie... Ik zeg dat dan weer als niet-DS' man, hoor. Dat jullie gewoon niet meer origineel zijn. Dat je naar iets, iets origineels nou, moet gaan het, zoeken. Het gevaar, het gevaar staat altijd dat, uh, dat zo'n zo uh, zo gedrag wordt overgenomen door het verkeerde publiek. Zie, ja. Dat dan zie dan je dan natuurlijk ja. heel veel. Kijk, het is verkeerde publiek. Wat is het nou, verkeerde publiek dan? Nou, het publiek waar wij, waar wij ons niet uh, helemaal uh, uh, weer thuis voelen, zal ik nu zeggen. Kijk, ja, ik dat, dat, daar kan nee, ik me niks het, bij voorstellen. Ja, goed, je, kunt, je kunt, mag ik er wel hardop zeggen, een soort patse publiek, zal ik maar zeggen. Hè? Je ziet een heel goed voorbeeld het is de Fiat 500 in Amsterdam. Het begon als een heel leuk, uh, vertederend uh, autootje. Handig in de stad. Tot het, uh, tot het laat zeggen, het, uh, het verkeerde publiek zich eraan uh, vergreep. En uh, nu rijden allerlei uh, uh, ja, toch verkeerde jongens die eigenlijk in andere auto's moeten rijden. Is dat met de DS nu ook aan de gang? Nou, niet echt, vind ik. Maar... Er zijn, natuurlijk wel, misschien er, zijn natuurlijk wel, er zijn misschien wel tendensen die daar in de verte op zouden kunnen wijzen. Ik het, zou zeggen. het is een onvermijdelijk gevolg een gevolg uh, van, uh, van een soort rage, zeg maar. Dus de andere kant van een leuke ontwikkeling. Altijd. Ja. het gaat ook steeds sneller. Want de markt is veroverd door de juppies. Nee, nee niet de, nee, de juppies. Nee. Dat nee? is het absoluut niet. En ik denk dat, dat, een, dat er een breed publiek is... dat zijn bepaald niet-juppie-achtige mensen... dat uh, zich aangesproken voelt door de, door de tijdloze uh, kwaliteit hm. van deze auto... De vormgeving en nogmaals de expressiviteit speelt hierbij een uh, zeer belangrijke rol. Ik denk dat een hoop mensen dat onbewust uh, uh, door, uh, door, door, door gegrepen worden. Maar ik denk dat, dat een hoop mensen het ook heel bewust ervaren... als een, uh, een verrekking van, uh, van hun leven door deze uh, toch wel vrij massale maatschappij. Je luistert naar Woord bij de VPRO. We gaan er even tussenuit voor een kort journaal. Tot zo na vieren. Hij